De laatste keer dat ik in een dierentuin was, was met school. Ach. Maar wacht eens even, wacht even. Kijk eens naar mij. Hè? Nee, nee, nee, geen foto's. Wel een foto. Doe nou. Dan kan ik aan je denken wanneer je er niet bent. Een mooie boel. Kun je zonder foto niet aan me denken. Jawel, jawel. Maar met foto is nog fijner. Lachen, ja. <laughs> lachen. Oké. Okay. Ja, zo is dat genoeg. N nog eentje. Dat is allemaal onzin. Weet je wat voor een kooi ze ook eens in een dierentuin moeten maken? Geen idee. Eentje met mensen erin. En die hebben dan alleen maar een zwempak aan. Dat zou dat niet heel, heel komisch zijn? Ja, dat is heel hilarisch. <laughs> Weet je, lieve Malena. Heel de mensheid zit al opgesloten. Alleen niemand heeft het in de gaten. Oh, kijk. Jean, dat, is het, dat, dat grappige aapje. Dat lijkt me in een dier daar niet zo heel bijzonder, zeg maar. Oh, dat is een heel bijzonder aapje. Het is een aapje dat geluk pakt. Geluk? Merkelijk waar? Nou en op. Als je geld aan zijn baas geeft, pakt de aap uit de kast een kaart waarop je toekomst staat. Uh, je geluk. En daarom heet hij zo. Laten we geluk pakken. Si, sí, si, sí. vale, vale. Dan een mooi beestje. God, wat doet hij het serieus? Wie pakt hij een kaart? Wat staat erop? Um, uh, we krijgen vier kinderen. Oh. En en, en jij wordt zeventig. Ja. En je verandert nog twee keer van baan. Um, en je hebt je soulmate al ontmoet. Vier kinderen, zeventig. Uh, en mijn soulmate die ken ik. Ja, je soulmate ken je al. Dat is jouw geluk. Dat ben jij. Die soulmate ben jij. Horis, ik heb nog een cadeautje. Weer zo'n prachtig gedicht? Alsjeblieft. Oh. Wat lief. Een dolfijntje. Jean. Ja. En luister, na het bezoek van de minister van ontwikkelingssamenwerking vertel ik het mijn vrouw. Dan kunnen we eindelijk echt bij elkaar zijn. Maar waarom moet je je vrouw zoveel pijn doen? Nou, gefeliciteerd hoor. Wie, schatje? Je vrouw. Oh mijn vrouw? Hé, hey, blijf nou niet zo zeuren. Als je het op kantoor doet, dan kan het thuis toch ook? Dan gaat het toch in één moeite door? Ik heb er geen zin in. Nou, dan maak je maar zin. Jean, je lijkt wel een puber. Kom op, met de kinderen doe je toch al heel weinig tegenwoordig. Je bent hele zaterdagen op stap om voorbereidingen te treffen voor een minister die alleen maar even een kopje thee komt drinken. Oh ja? Jazeker, niks doe je. Beetje in bad hangen, vlug een verhaaltje voorlezen en klaar is Kees. Leuke vader. Klaar is Kees, klaar is Kees. Als Sinterklaas haar ze op een kilometer afstand. Ach, je bent niet meer dan iemand die cadeautjes brengt. Een liedje aanhoort en weer Spanje. Nou, zet toe. Fijne rol. Schiet nou maar op, de zak met cadeautjes, Jan, die staat onder de trap. Hallo Jean, we, krijgen vier, we zijn we wel krijgen Sinterklaas vier. aan het spelen, dus hou je gedachten wel even bij. Mijn god. Zeg, stel je niet zo aan. Ja, ja, ja, ja, cadeaupakjes. Die, die komen zo, de cadeaupakjes, die komen zo. Sinterklaas moet eerst even naar buiten. Hoog naar de tuin, weg. Weg, weg. Jezus. Daar ligt onze goed man. Jean. Jean, Frederik, naar binnen. Jean, verdomme, wat is er? Een worst. M mijn buik. Ga dan naar Steinman, verpest toch niet alles in dit huis. En nu? Ik houd er weer op. Nee! Ja, ik kan niet meer. Ik kan niet meer? Zeg, Warnke, ik vind het toch wel een beetje zakker van je. Maar, ja, we maken er nu geen woord meer over vuil. Maar ik regel een schimmel, ja. Beweeg een beetje hemel en aarde hier. En dan besluit Sinterklaas hier zonder enige vorm van overleg dat hij er niet op gaat zitten. Sinterklaas komt wandelen naar zijn knol binnen. Wat een vertoning. Ja, maar, oh zeker, je zult wel weer een goede reden hebben, ja. Daar twijfel ik geen moment aan. Maar ondertussen boor je wel een kostbare traditie, de grond in. Maar, Parnke, nogmaals, het heeft allemaal geen pas. Hola, daar hebben we de goedheiligman ook nog. Geef me de vijf, ouwe jongen. Oh, hallo. Um, hoe gaat het verder met Sinterklaas? Oh, uh, dank u. Fijn. En hoe staat het met je schouder? Pardon? Alleen rust kan je redden. Ja, je schaal. Hoe is het daarmee? Ik zou niet weten waar u het over hebt. Sinterklaas houdt toch wel van een groen blaadje? <tie> Plaagt de bisschop toch niet zo? Ach, Johanna, jij ook hier. Geen sinterklaas laat ik mij door de neus boren. Dat begrijp ik. Maar weet u wat ik nu al jaren afvraag? Ik zou het met de beste wil van de wereld niet weten. <tie> zeg maar. <tie> nou, de vraag is eigenlijk te gek voor woorden. Ga door. Voelt u zich in een dergelijk pak? Nou, uh, ook een beetje een bischop, Iemand van ons. Van, van de kerk, zal ik maar zeggen. Ach. Nou, Sinterklaas. Tot volgend jaar dan weer. En uh, vergeet straks je paard niet. Lena, ik hou zoveel van je. Ja? Ja, echt waar. Ik ga nooit meer weg. Ik, ik kan je niet meer missen. Geen dag. Geen minuut. Geen... Schatje. Lieverd. Wil je dat ik voor altijd bij je ben? Ja. Dat is wel heel erg lang hoor, zo. Ja, ja, ja. Dan moet je het wel thuis over ons vertellen. Ja. Na de feestdagen had ik zelf zo gedacht. Na de feestdagen? Ja. En daarna zijn alle dagen een feest. <laughs> Gekke man. Dat kan toch helemaal niet. Dat bestaat er alleen maar in films of in sprookjes, schatje? Nee, nee. Ook bij ons. Jean? Ja? Ben jij eigenlijk uitgenodigd voor het feest met kerst op de Japanse ambassade? Feest? Feest? Oh, die receptie bedoel je? Of receptie dan? Ja, ik, ik geloof van wel, ja. Maar hoe weet je? Oh, euh, weet je? Ik zou er niet naartoe gaan. Oh, niet? Gewoon. Nee, ik zou er niet heen gaan. Oh? Waarom? Nou, ik, ik weet ook niet waarom. Nou, ach, let er maar niet op. Laat maar zitten. Nee, als jij liever. Nou, dan stoor je niet aan mij hoor. Nee, nee lief. Die recepties die komen toch al mijn neus uit. Maar ik moet nu echt naar de chef. De gelieverd. Vergeet je mijn pakje niet? nog teken, hoor ik. Het lijkt verdorie wel of het een staatsgeheim is. Anders neemt die mooie minister maar een boterham met pindakaas. Over pindakaas gesproken... Gaan we eigenlijk nog naar de receptie op de Japanse ambassade? Zeker. Daar moeten we heen. Al was het maar om onze vriend Marieto te prizen. Moet je horen, ik kijk er niet naar uit, hoor. Maar ik zou er niet heen gaan. Ik vind het wel een interessant advies, ja. En waarom? Echt? Persoonlijk vind ik dat we wel een paar extra dagen hebben verdiend. Het valt midden in het reces. Verrek, ja. Ja, dan ga ik wat eerder naar Aruba. Dat komt me eigenlijk prima uit. Zie je dat het heel nuttig is om over die uitnodigingen te overleggen? Ik stuur wel een potje pindakaas voor de feestdagen naar de Japanse ambassade. Waarom? Voor onze vriend, Marito. Ja, dat is heel origineel. Had jij nog een glas? Ach ja, het wordt toch feest. Volgend jaar zijn we samen. Ja, voor altijd. Mm -hmm. Alsjeblieft. Jou... Ja, is goed. Vergeet niet dat je mijn Chunkitoui bent. Vergeet dat nooit. Ik ben jouw Chunky -tui.